Ik Ismail De Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft een Chinese ballon neergehaald die al een paar dagen boven de Verenigde Staten vloog. De Amerikanen zagen de ballon als een spionage-instrument van China. Vanwege de actie is het luchtruim boven delen van de staten Noord- en South carolina dicht. Ook drie vliegvelden aan de oostkust zijn tijdelijk gesloten. Waarschijnlijk is de ballon boven de Atlantische Oceaan neergehaald, maar de VS heeft dat nog niet bevestigd. China zegt dat het gaat om een instrument voor meteorologisch onderzoek en dat de ballon uit koers geraakt. GroenLinks en de PvdA zijn na vandaag weer dichter bij een fusie of samensmelting gekomen. De partijen hielden hun verkiezingscongressen allebei in de Brabant-hallen in Den Bosch. Leden konden bij elkaar naar binnen en naar buiten lopen. De partijen doen elk met een eigen lijst mee aan de Eerste Kamerverkiezingen, maar vormen straks wel één fractie. PvdA-leider Kuiken noemde het congres een historisch moment. Er werd een gezamenlijke partijideologie gepresenteerd over ongelijkheid, klimaatrechtvaardigheid en het breken van de macht van multinationals. Volgens het CDA is de landelijke politiek de verbinding met de samenleving verloren. Dat was de boodschap op het partijcongres van die partij in Amersfoort als aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen. Partijleider Hoekstra zei dat er een ommekeer nodig is. Het CDA wil weer een partij voor heel Nederland zijn. Hoekstra erkende dat zijn partij decennia lang heeft meebestuurd, maar toch is er volgens hem een koerswijziging nodig. AZ is in de Eredivisie uit tegen Volendam niet verder gekomen dan een gelijkspel. Het werd 1-1. FC Volendam kwam op voorsprong en pas kort voor tijd maakten de Alkmaarders gelijk. Door de 1-1 verzuimt AZ de koppositie over te nemen van Feyenoord dat morgen speelt tegen PSV. Het verschil is 1 punt.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 Mario Zandvoor zaterdagavond op ZCFM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malso on ZFM's Nightwalk mainstage. mainstage. Kom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Zaterdagavond ik over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Ik denk het komen nu uren natuurlijk. Het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Het laatste show is de partyupdate en natuurlijk de tien boven. Beste plaats van de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Zo met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Klink een beetje beroerd, ja. En dat klopt, ik ben al de hele week een beetje ziek. Slip Spierpijn overal. Geen corona. Maar uh, ja. Eh, een Beetje ziek. Ja. het is uh, de tijd voor het jaar. ZFM's antwoord voor de muziek van Ante, Antonello Ferrari. En Aldo ja, Bergamasco. Fusing Sabina. Sabrina moet ik zeggen. Sabrina. Toast met Shine On, Nieuwe muziek hier op ZFM's wordt in de Nightwalk. En zo meteen onderweg Chanel Track. Met 6 AM. Maar eerst die Kid masters met All Right. Door de Sugarstar 12 Inch Remix. Door alleen hier. Op CFM Zoutvoort in de Nightwap een hele goede avond. yeah Radio show, the Nightwalk main stage. is alweer een jaar oud. Dat betreft de, de remix uh, die die maakt samen met Swedish Houtmafia. Alleen een paar maanden geleden heeft uh, Adriatiek er een remix van gemaakt. Ik doe het dan weer heel erg goed uh, op de radio en uh, op de streams natuurlijk. En daarvoor horen we Chanel Trash met 6 a.m. We gaan gewoon lekker door. Wij zijn bij het tot aan middernacht en dan is het tijd om te stappen denk ik. Dus ik zeg, blijf gewoon lekker luisteren. Het dus is een tijd voor een beetje Tony BOC die komt naar Nederland. Ja, want uh, Nederland is een beetje... Uh, ja, uitgescheten wat betreft BLC. In Amerika doet ze toch aardig goed, maar in uh, Europa is het niet zo goed meer. Het is niet zo populair meer, dus ze komt ze naar Nederland. De zangeres staat op 17 en 18 juni met een concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Natuurlijk in de kader van een renaissance -wereldtour. De zangeres heeft voor de tour op haar website, heeft ze dit aangekondigd. Ze trad in 2018 voor het laagstop in Nederland. En ze gaf toen samen met haar man Jay-Z een concert in de Johan Cruijff Arena. De laatste keer dat de zangeres solo in Nederland optrat, was in 2016 met de... Uh, formation world tour vanaf afgelopen zomer bracht hij op zijn album renaissance uit Het was haar eerste volledig gestolen album sinds lemonade dat hij de 2016 verscheen op renaissance zijn onder meer de hits The covid en break my soul te vinden ja en de vanaf uh, dinsdag 7 februari om 10 uur begint de kaart te kopen de reguliere kaart te kopen dus de van Johan Cruijff Arena schrijf dus op je agenda 17 en 18. Joost over het in Nederland door kruiken en reizen. En nog een beetje nieuws: wil duurt het jaar voor het eerst drie dagen. Naast de en zondag is vrijdagavond toegevoegd aan het programma. Het festival vindt plaats op 28, 29 en 30 juni zoals altijd in Amsterdam. Oprichter Marie de Savano spreekt van een mooie nieuwe toevoeging aan het EFDD. En heel Dek is een bekend uh, feest en wordt gezien als een van de hoofdpunten van het festival rond de Pride Amsterdam. Het festival dat sinds 2012 bestaat ging in 2016 al van één festival naar uh, twee dagen. En nu dus drie dagen. En uh, de reispakketten voor de editie van dit jaar zijn vanaf 7 februari te koop. En de reguliere kaartverkoop gaat op 14 februari van start. En dat is natuurlijk Palentijsdag. Uh, hè? Nog een beetje nieuws, kort nieuws. Nick Carter heeft een aanklacht ingediend tegen twee vrouwen... die hem hebben beschuldigd van seksueel geweld. Terwijl de entertainment website TMZ afgelopen donderdag de zanger van de Backstreet Boys ontkent de beschuldigingen en zegt dat de vrouwen zich schuldig maken aan smaad. Ja, op zich vind ik het een hele goeie, want uh, al die beroemdheden worden maar aangeklaagd, maar hè, als het niet zo is, uh, dan moeten die vrouwen ook aangeklaagd worden. CFM Zandvoort genoeg gelul terug naar de muziek hier op de radio. Dora Pure, die heeft een heleboel grote hits gemaakt, die moeten verhouden natuurlijk, maar uh, dit is een oudje. Dora Pure met Come With Me, wordt hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Are you coming with me? Nightwolf Ja, dat was Geoffrey C. met This Will Do. En daarvoor horen we Alok en James Arthur met Work With My Love. En dat is natuurlijk uh, het origineel Lola's team. Nou ja, ook niet het origineel, maar in ieder geval op de, de basis van Lola's team... hebben we, uh, Alok en uh, James Arthur een nieuwe versie van gemaakt. Work With My Love. En zover het even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 4 februari 2023. En zo zal het beginnen eerst met een in Amsterdam. Dan hebben we het feestje Brainwash. En dat begint om 11 uur, het duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En de line-up is in handen van Raimundo. En dan staat hij er zelf ook. zijn eigen zoon, dus Raimundo. En hij heeft vandaag meegenomen Frederik Abbas en MC Janto Vanavond dus Brainwash in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen, komen we bij Club R. Daar is vanavond Throwback. Het begint ook om 11 uur. Doe tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekort de letters throwback.nl of air.nl. En dan vind je alle informatie over dit feestje. En nog een wekelijks feestje is Ankoor in de Melkweg in Amsterdam. En dat begint zoals altijd rond de klok van uh, pak een beet midden nacht. Tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is ook hip hop en R&B. En voor meer informatie check de website Ancor Amsterdam aan elkaar geschreven. Ancor Amsterdam op melkweg.nl Met onder andere Prime, Lee Mills, Mathieu en Jo-Win en hosted bij uh, Next De Bois Vanavond dus in de Melkweg encore, hiphop en R&B En tot zover de party update Terug naar de muziek hier op de radio Nooit zoen nu met Baby Baby When you're gonna... Change, ...en daarvoor horen we s l ...terwijl Stel met You Gotta ...de Eric Powell MDFC remix... ...en zo wordt het even tijd voor... ...de nightwalk Walk 10... ...welke plaatsen erg populair... ...in de clubs, op de radio... Op, het, op de streams moet ik zeggen. En natuurlijk op de festivals. Ja, de festivals in Nederland houden even op. Want ja, het is veel te koud. Deze week op 10. In Deep. In de, de remix van George Sparles. Met Last Night at DJ Save My Life. Op 9. LF System. Met Afraid to Feel. Op 8. India Day en Harry Romero. In de, de Jamie Jones remix van Can't Get Enough. Op 7. Todd Jerry en Riverstar. Met This Is The Sound. Op 6. Another and Abel Balder. Met Relax My Eyes. Op 5. Bob Sinclair. In de remix for Fisher, but world hold on. Op vier, Kasmieren Dagé in de remix van Mark Lijs met de uh, Rider Days. Op drie deze week, Harry Romero met Revolution. The Housemaster Extended Edit. Op twee deze week, DOD met Set Me Free. En deze week nog steeds op één, Jengi met Bell Mercy. En misschien dat je hem straks hoort bij uh, of DJ Mauso of bij DJ Cavus Kelly. Hij draaide hem vorige week ook, DJ Cavus Kelly. Dus misschien dat hij vanavond ook meeneemt. Deze week dus wederom op één, al uh, pak een beter. Dikke maand op één, Jengi met Belmercy. Mercy. Wij hebben andere muziek voor je. Wayne Soul Avengers hoor je nu. Samen met Odyssey Inc. en uh, Vanessa jo Jackson. But don't Wes. Don't mess with my man. Ja, als je verkouden bent, dan klinkt het allemaal een beetje vreemd. Zie je hebben ze antwoord? Don't Wes. Don't. <laughs> don't mess with my man. You ask not once but twice. You should have his advice left the man alone. You, you still drive by you every night 'cause you're not too tight. When you left, your mind was numb.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 Loving You is Easy. De totally enormous, exciting Dinosaurs remix. En daarvoor eh, horen we Cassine. Het zijn remix van Caldaf. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan hoor je me even niet meer praten. Want eh, als je verkouden bent, moet je niet te veel praten. Want dan komt de beroerte uit. Hè. Heb je gemerkt het afgelopen uur. Zometeen nog Martin in Solvets met My Love. Maar eerst die Tag It Deep met Maria. Maria. Ik zeg tot zometeen na de break. Ja. I'm Santana with the left